In een video op YouTube zei ze dat ze haar klasgenoten zou neerschieten... en daarna zelfmoord zou plegen. Daarbij verwees ze naar de schietpartij van vorige week op een basisschool in Newtown. Het meisje werd bij haar ouders thuis aangehouden. Ze had recent belangstelling getoond voor de drie handvuurwapens van haar ouders. De vijf Floriade-gemeenten moeten ingrijpen om een faillissement van het evenement te voorkomen... De gemeenten staan gezamenlijk garant voor het dreigende miljoenenverlies van de Floriade, zodat ook na 1 januari de rekeningen betaald kunnen worden. Venlo draait op voor bijna de helft van het bedrag. Begin deze maand werd duidelijk dat de tuinbouwtentoonstelling afstevend op een verlies van bijna 9 miljoen euro. De Floriade liep van april tot en met oktober. Bezoekers gaven veel minder uit dan was verwacht. Radiozender Q-Music heeft de afgelopen twee weken... ruim 89.000 kerstcadeaus ingezameld. Vorig jaar waren dat er nog 15.000. De cadeaus zijn bedoeld voor Nederlanders... die het tijdens de feestdagen niet breed hebben. De actie Serious Request van 3FM... heeft na twee dagen al ruim 1,7 miljoen euro opgeleverd. 3FM-dj's Giel Belen, Gerard Ekdom en Michiel Veenstra... zamelen geld in om babysterfte tegen te gaan. Het weer, in grote delen van het land neerslag, overdag bewolkt en van tijd tot tijd regen. Er staat een stevige oostenwind en het wordt 1 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Ron Vergouwen. Ja, welkom bij het Nachtzuster, het laatste uur, het laatste uur van uh, dit programma in elk geval. Ook niet het uh, laatste uur ooit, Daar gaan we niet van uit. Um, ja, we zijn uh, bezig om allerlei vragen te stellen en te beantwoorden... zoals we elke keer doen in dit programma. Als je denkt, uh, waar is Astrid? Astrid is haar stem kwijt. Vandaar dat ik uh, een weekje voor haar mag uh, waarnemen. Uh, kaartjes die mogen gestuurd worden naar uh, Astrid. Niet alleen vanwege haar stem, maar ook gewoon omdat het kerst is. Kerstkaartjes sturen. Dat vindt ze leuk. Stuur dan ook even een, een foto van jezelf mee. Dan, uh, dan weet ze ook uh, ja, wie haar luisteraars zijn. En even je retouradres erbij. Dan uh, stuurt Astrid misschien wel een kaartje terug. Dat kun je sturen naar Omroep Max. Ter attentie van Nachtzuster. Of, of gewoon uh, Astrid de Jong. Postbus 518. Postbus uh, 518. Postcode 1200-AM. Anne-Marie. AM in Hilversum. Uh, en 0800-1121, dat is dus het gratis nummer... wat je kan bellen voor al je vragen en antwoorden. Maar de vaste luisteraar die weet natuurlijk ook... er komt een cryptogram dit uur. Uh, ik ga jullie nog lekker even in spanning... want we gaan gewoon eerst even een plaat draaien. Fijne plaat om weer wakker te worden. Another Day in Paradise van, uh, van Phil Collins. Ja, nu moet ik het toch echt gaan doen, want ik uh, heb jullie lang in spanning gehouden. Jullie zitten natuurlijk allemaal klaar met pen en papier. Wat wordt die cryptogram? Nou, hier komt hij hoor. Voor een mooie prijs. Uh, de opgave is een treffend antwoord na een opgelopen kou. Een treffend antwoord na een opgelopen kou. En het zijn negen letters. Dan kun je voor gaan bellen. 0800 1121. 0800-1121. Maar nieuwe vragen die blijven ook welkom. Want uh, ja, volgens mij hebben we zo'n beetje antwoorden op alle vragen gehad. Uh, dus uh, daar mag nog steeds op gebeld worden. Daar gaan we zeker nog uh, verder op in. Maar nieuwe vragen zijn ook welkom. Dus uh, gewoon allemaal bellen naar 0800-1121. Annemiek, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Uh, ik wil eerst even heel kort antwoorden op uh, het ketaal 0. Ja. Daarna wil ik het op het glaasje van de koningin hebben. Gaan we het eerst over het getal 0 Ja, hebben. het getal 0 is volgens mij afkomstig van de Arabieren en niet van de Maya's. De Arabieren waren beroemde wiskundigen. En uh, die hebben ons uh, uh, geholpen met het getal 0. En ik meen dat wij voorheen uh, iets deden met een twaalftallig stelsel. We hebben twaalf uren... En er zijn nog allerlei andere maten die ook allemaal afgeleid zijn van twaalf-tallig stelsel. Maar dat vind ik allemaal minder interessant. Ik vind het glaasje van de koningin veel leuker. Ja. <laughs> de, de, de, de, dat de koningin als enige het glas bij de bol mag vasthouden en niet bij de steel. Dat is volgens mij een verbastering van een ander verhaal. Dat oh. veel leuker is. De koningin die, uh, heeft uh, zo goed op met haar gasten... dat als zij een van haar gasten een fout ziet maken... tegen de regels van de etiketten over hoe je met al dat tafelgerij moet omgaan... dat de koningin nadoet wat de gast die in verwarring is, doet... zodat uh, de verwarring verdwijnt en iedereen doet wat de koningin doet. En ik ken dat verhaal rondom het kommetje wat op tafel staat met water... Um, waarvan een gast beslist niet wist wat ze ermee bedoelde. Het is bedoeld om je vingers mee schoon te maken als je toek staan hebt. Mm -hmm. En uh, de gast wist dat niet en die dacht, oh dat is een lekker glaasje water. En uh, zette dat kommetje met water aan de mond waarop de koningin hetzelfde deed om de gast uh, van zijn verwarring te redden. En dat vind ik een erg mooi verhaal over hoe je als gastvrouw met je gasten, die soms onwennig zijn... Omgaans. Ja, ja. Leuk verhaal. Hoe, hoe, hoe heb je dit gehoord? Ja, ik zal het wel een keer gehoord hebben van iemand die zich uh, toelegt op wat etiketten is. Maar ik vond het zo'n ontzettend mooi verhaal. En ik denk, ja, dat is inderdaad de gastvrijheid. Ja. Als je het je gasten zo, uh, ja zo min mogelijk in verwarring wil brengen. Ja. Ben je zelf een beetje van de etiketten? Heb je zelf het boek uh, Hoe nee. Heurt het eigenlijk in de kast staan? Nee, nee, nee. maar ik heb, ik heb in mijn trille jeugd... Uh, twee jaar op kostschool doorgebracht. En dan kregen wij... Dat is een katholieke kostschool voor Schippers kinderen bedoeld. Ja. Maar ik zat er uh, per ongeluk een paar jaartjes op. En dan kregen wij iedere zondag etikettenles. Ah. En een van de lessen, dat had volgens mij ook alles te maken met uh, etiketten aan het Hof. En die vond ik zo ontzettend belachelijk. Dat als je bij moeder, de, de, de, de bazin van de, de kostschool, uh, op een matje was geroepen. want dan wilde je liever niet naar binnen. Hmm. dat je dan uh, de deur, de, de, de, de ruimte zodanig moest verlaten dat je haar Bijvoorbeeld aankijken. Dat betekende dus dat je je ruggelings richting deur moest verplaatsen. Ik heb het zo belachelijk. Ja, sommige etiketten die, die kunnen nou ja, op papier er leuk uitzien. maar als je ze dan in de praktijk moet brengen. dan kan ja, het wel eens onhandig worden. Ja, verder mocht ik van deze verschrikkelijke kostschool uh, weg. Want ik had het ooit bestaan om een besluit van een van de nonnen. tegen een ander kind gemeen te noemen. Ik had toen kennelijk. Uh, had toch nog een groot rechtvaardigheidsgevoel. Hm. En dat was een verschrikkelijke insubordinatie. Dat ik uh, ook niet de Sinterklaas uh, thuis mocht gaan vieren. En dat ik toen uh, voor de hele school mijn tranen daarover door een koekje met een gaatje moest laten vallen. En dat vonden mijn ouders zo verschrikkelijk dat ik kort daarna weer gewoon thuis was. Met dat soort grappen waren die nonnen in staat ja. om de wil van het kind te breken. Nou, dat ja. is gelukkig niet gelukt. Hmm. Nou, er kunnen boeken over volgeschreven worden ja, over nee, die tijden nee, in, al, in kostscholen. De, ja. de wil breken van het kind, maar dat was toen een alom gerecht, gerechtvaardigde opvoedingsmethode. Ja. Je moet de wil van het kind breken. Het kind moet doen wat de opvoeder zegt. Ja, ja opvoedingsmethodes die zijn in de loop der tijd wel uh, ja, aan de mode grillen onder, onderhevig, zullen we maar zeggen. Ja, maar ook aan inzichten. Van ja. de psychologie en de ontwikkeling van het kind. Laten we daar blij mee zijn. Zeker. <laughs> Oké, okay. Ademiek, dankjewel voor het bellen. Ja, niet te danken en ik geniet weer. Oké, okay. ja, fijn. Dag. Dankjewel. Uh, we gaan naar Marleen. Ja. Dag Marleen. Dag. Jij belde volgens mij over uh, de, uh, de, de, de mythe rond de vierde wijze uit het oosten. Ja. De Legende van de Vierde Koning. Ja? En ik, daar wil ik nog eventjes op aanvullen want dat, dat is een prachtig verhaal. Dat is de, de Vierde Wijze uit het Oosten. Die kwam natuurlijk ook van heel verre op die ster af. Mm. En die man, die had het een beetje tegen. Die kwam in de oorlog terecht. Hij moest in een oorlog meevechten op zijn weg. Hij kwam in een dorp terecht dat helemaal was afgebrand. Daar moest hij mee helpen opbouwen. Toen kwam hij in een plek waar vreselijke ziektes heerst. Daar moest hij genezen. Dus al met al kwam hij een beetje te laat. En hij kwam niet in Bethlehem, maar hij kwam op grote aan. En daar zag hij dus de drie kruisen staan. En in het midden, daar hing Jezus. En hij zag Jezus. En Jezus zag hem. En hij knielde en aanbad. En Jezus lachte. Mooi, hè? Ik vind het weer een mooi verhaal. Het is, het is toch weer anders dan wat we net gehoord hebben. Ja. Ja, daarom breng ik hem even. dat is een prachtige ja. legende. Ja, ja zeker. Het ja, is, uh, is het mooie. Je hebt, je hebt een, ja, het, het verhaal uit de Bijbel zoals we het kennen... maar zijn er staan alle, allerlei zijtakken en allerlei... Ja, legende legendes, vorming. legendevorming omheen. Ja, en dat, Vrachtig, is, en dat is ook wel weer mooi. Ja, zeker. Je hebt ook, een leuk programma. Dankjewel. En uh, <laughs> nou ja, volgende week is hopelijk Astrid uh, ook weer terug. Nou, Doe nou, het graag, het maar uh, Astrid uh, ja, die moet gewoon haar stem uh, snel terugkrijgen. Doe toch onze groep zal ik doen. Dankjewel voor het bellen, Marleen. Oké. Okay. We gaan even naar Ronan Keating luisteren... want ook die heeft een nummer geschreven wat te maken heeft... met misschien wel die laatste dag waarin we leven. Late at night. I lie awake She's lost in peaceful dreams, So I turn out the light Lay there in the dark And the thought crosses my mind If I never wake in the morning Would she ever doubt The way I feel about her in my heart If tomorrow never comes Will she know how much I love her? Did I try in every way To show her every day She's my only one And if my time off. This world without me Is the love I gave her in the past Gonna be enough to last if Tomorrow never comes Cause I've lost loved ones in my life Who never knew how much I loved live with the regret that my true feelings for them never will reveal. So I made a promise to myself. Say each day how much he means to me. Can't avoid that circumstance where there's no second chance. Tell her.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 We're be enough to if tomorrow never comes. So tell that someone that you love just watch your thinking of... if tomorrow never comes. Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Ja, stel dat morgen nooit komt... Zijn er zijn een aantal mensen die dat denken. We gaan het zien. Uh, we hebben nog uh, een aantal uurtjes, 18 uur er te gaan. Meer dan 18 uur. Dus uh, als we het niet goed hebben, dan gooien we die Maya kalender voor goed weg. Ja, die is eigenlijk al afgelopen. Uh, we gaan naar mevrouw uh, van Boekhoven. Goedemorgen. Ja? Goedemorgen. Wat kan ik voor u doen? Uh, ik heb de vraag gesteld: als je uh, een arbeidsongeval krijgt en je gaat naar de specialist. Zelfs drie specialisten en die zeggen van ja, die elleboog die stootte los. Ellebogen schijnen moeilijk te opereren te zijn. Oh. Hij heeft een briefs gekregen. En dan zeggen de keuringsartsen van uh, ja, maar je kan dit er nog mee doen. Dat er nog mee doen. En, maar de, de, de specialisten zeggen ja, je moet dat zelf aanvoelen. Nou, dan kom je op de kruisweg van het UWV terecht. En dat is een ramp. Daar ga je aan kapot en mijn vraag is, wat, is nou, euh, de, wat moet eigenlijk de doorslag geven? De mening van een specialist of van een keuringsarts? Oké, okay, en dat, dat, dat, dit geval is aan de hand bij? Bij mijn partner. Bij uw partner. Oh jee, een ongelukje gehad? Of? Nou, dat was een bedrijfsongeval, ja. ja. Is dit, die, die, die, die elleboog die is. Uh, ja, daar is iets verkeerds gegaan. Ja. En uh, ze, dat heeft allemaal een, een Latijnse naam, dat, dat, dat weet ik niet. Maar uh, die, die, die arm die, die, die doet niet meer wat hij wat gewoon normaal zou moeten doen. Daar zit een beperking in. En uh, voor je eigen vak, uh, voor zijn eigen vak, is dat funest. Maar een ander vak is ook heel erg moeilijk natuurlijk. Dus ja, zeg dan maar tegen een baas... ik ben al wel uh, geschikt voor andere dingen. Ja. Maar je, je weet zelf niet, niet meer op een gegeven moment wat wel. Maar en die... dan, is de, dan is die WIA-wet uh, waar het over gaat... die is zo van, nou ja, bekijk het maar. Ja. Dat was vervelend. En dan kan je dus zo ver komen... dat je onder de bijstand terechtkomt. Ja, en dat, dat is... is heel erg... Ja. Maar het, het, de vraag is dus, ja, wie geeft de doorslag als het gaat ja, om... Wie, wie, ja, ja, is daar iets, iets officieels uh, over te zeggen? Want kijk, je kan, je kan naar de rechter gaan. Maar ik vind het, uh, dat vind ik zo onfris. Uh, mensen krijgen een medisch probleem en dan moeten de rechter daarover oordelen. Maar dat is, het raar. in het geval van uw partner, heeft het, uh, is, is er een verschil in opvatting tussen die twee? Ja. Oké. Okay. De bedrijfsarts die zegt iets anders. Ja. Oké. Okay. Ja, nou, ik heb het gelukkig nooit aan de hand uh, gehad. Nee, nou, ik hoop het, ik hoop het niemand nee. toe. Want je, je, je komt echt in, in, een, in een ramp terecht. Ja. ja. Ik, nou, ik vind een wetgever, en dat is natuurlijk uh, uh, zowel de, de minister destijds als de Kamer... die zoiets uh, uh, goedkeurt... Want op een gegeven moment, dan, dan krijg je natuurlijk door die beperkingen en zeker nu uh, dat die werkeloosheid er is. Je komt nooit meer aan de bak. Ja, dat, dat kan ontzettend uh, lang duren inderdaad. Een lange, ja, lange... Je uh, komt er niet meer uit hoor. Nee. Je bent je ben begraven in de bijstand. Ja, nou goed, uh, wellicht dat er een, een advocaat arbeidsrecht uh, luistert... die ja, ons antwoord zou kunnen geven. Ik hoop het. Uh, ik, hoop het. Uh, ik vind ja. het een, uh, ja, een goede vraag, maar goed, een iets minder goede aanleiding natuurlijk. Ja, ik, ja uh, want ik, ik ben bang dat, dat, dat een heleboel mensen er ook mee zitten. Ja, nou, het is in ieder geval goed om eens even te weten. Wie, ja. uh, achter wie ja. moet je nu uh, jezelf scharen? Wie heeft uiteindelijk de, de doorslaggevende beslissing? Ja. Oké. Okay. Mevrouw Boekhoven, nou, dank samen, voor het bellen. Ja, geen dank. Oké, okay, blijf luisteren. Oké, okay. dag. We gaan naar uh, mevrouw Hilarius. Ja. Een, goed, een goede. Ja, goedemorgen, nacht Ja. Ja, oké. Okay. Um, wat kan ik, ik voor wil u? een opmerking maken over het uh, bakje met water wat op tafel staat. Dat is destijds, was dat Koningin Wilhelmina. Het bakje water? Wat, wat bedoelt op u? op tafel staat bij een diner. En er was een gast. Ja. Dat water op. Ja. U heeft het in de uitzending gehad. En daarom reageer ik daarop. Maar we hadden het over, over hoe je wijn vasthoudt, hè? Oh, sorry. Ik dacht dat het ging over... Nou, het, uh, het is wel even genoemd, inderdaad. Dus dat was koningin Willemina ja. die het gedaan heeft. En het tweede punt is dat de Maya's helemaal niet het einde van de wereld hebben aangekondigd. Dus zij hebben een mentaliteitsverandering aangekondigd. Dus okay. dat de tot bezinning komt. Nou ja, tot bezinning komen we zeker. Want we zitten al de hele uh, dag, uh, nou ja, de hele nacht uh, te praten over het einde der tijden. En dat zal vandaag nog wel veel gebeuren, denk ik. Ja. Dus uh, een moment van bezinning, uh, dat hebben ze in ieder geval bereikt. Ik hoop het maar. Hè. Hoop <laughs> en de mentaliteitsverandering, ja goed, dat moeten we nog maar zien. Maar uh, dat, uh, nou goed, dat, uh, dat is blijkbaar hun, uh, hun insteek geweest. Ze hadden ook aangekondigd dat voor de 21ste er rampen zouden plaatsvinden in de wereld. Nou, die hebben we wel gehad. Uh, Vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, de tsunami. Dus in, dat is in ieder geval uitgekomen. Oké. Okay. Nou, ik dank u voor het bellen. Graag gedaan. Oké, okay, nou, ik, ik wens u nog een fijne dag. Ik hoop dat... Uh... Dat we de dag goed doorstaan? Ja, dat is wel hoor. Zoals elke dag. <laughs> ja, natuurlijk. zon komt op. op Oké, okay. fijne dag. Tot de is hetzelfde. Dag. Ja. 0800-1121 voor, uh, voor antwoorden op, uh, op de vragen die gesteld zijn vannacht. En ook al, al is er een antwoord gekomen, dan mag u nog steeds daarover bellen... want ja, wellicht heeft u daar nog weer een aanvulling over. En uh, nieuwe vragen zijn altijd welkom. En uh, ja, we hebben ook nog de cryptogram, die staat nog open. Die gaan we zo meteen oplossen. Ik zal hem nog één keer even uh, noemen voor de mensen die hem gemist hebben. De cryptogram, populair onderdeel dit laatste uur van, uh, van Nachtzuster. Een treffend antwoord naar een opgelopen kou. Een treffend antwoord naar een opgelopen kou. En dat zijn negen letters. Maar we gaan eerst nog even naar... Uh, uh, even kijken. Naar wie gaan we? Naar Martin, volgens mij. Ja, of mijn nichtje mag je ook zeggen. Ja. <laughs> ah, crypto-nichtje. Ja, voor de mensen die, uh, die denken, waar hebben ze het over? Ja, er is een, een chat. En die heet uh, uh, die kun je vinden op uh, uh, nee, omroepmax.nl slash nachtzuster. Daar kunnen de, de vaste luisteraars van uh, nachtzuster met elkaar bellen. En uh, daar, daar uh, volgens mij heb ik jou er ook even op gesproken, nog zo, zo juist. En uh, nou ja, daar heet je crypto-nichtje. Nou, doe je naam eer aan, zou ik zeggen, want je belt voor de oplossingen. Ja, gevatheid. Gevatheid, ja. Nou, hartstikke goed. Ja, dat makkelijk. Ja, ik, ik vond hem toepasselijk in verband met mijn verkoudheid. En uh, ja. In, ja, misschien ook wel in verband met uh, het verliezen van de stem van Astrid. Hopelijk uh, is dat allemaal volgende week weer uh, goed bij ons beiden. Uh, heb je lang nagedacht of uh, dacht je van nou, dat is een appeltje-eitje? Uh, nou, een seconde op vijf. Een <laughs> seconde op vijf. Okay. Ja, deze was uh, makkelijk. Ja, hij moet je te binnen schieten of niet. Dat is uh, altijd met crypto's. Oké. Okay. Uh, nou, waar komt het leuke pakket naar je toe? Nou, hartstikke leuk. Tenminste, dat, uh, dat gaan we nog even samenstellen. Ja, je gaat aan de prijzenkast schudden. Ja, we gaan uh, aan de prijzenkast schudden en dan komt er altijd iets uit. En de ene keer is dat uh, een villa in Marbella en de andere keer is dat een mooi boek. Dus uh, ergens nou, daartussenin, wat... denk ik. We gaan wat merken. Okay. Het is wel leuk dat ik, een keer, dat ik het heb gehad. Nou, goed dat je een keer belt. En uh, uh, nou ja, blijf ook vooral luisteren, zou ik zeggen. Oké, okay, goede okay. uitzending nog. Dankjewel, Martin. Ja, dat was Bye. de crypto. Uh, ik zal nog één keer zeggen. Dus een treffend antwoord naar een opgelopen kou negen letters. Dat was gevatheid in verband met wijn. Uh, verkoudheid. We gaan even naar muziek. RM, Everybody Hurts, 0800-1121. Ja, ik noem heel vaak dat nummer, maar ja, ik zeg het toch maar elke keer. Dit programma leeft gewoon van vragen en antwoorden van luisteraars. Zonder jou kan dit programma niet bestaan. En we hebben al heel veel mooie vragen gekregen... maar we moeten nog even tot, uh, tot zes uur door, dus blijf ze lekker doorbellen. Um, en een, iemand die dat nummer heeft gedrukt of gedraaid... ik vermoed gedrukt, is uh, Ivan. Is Goedemorgen. Goedemorgen, Ivan. Vertel. Ik heb een vraag aan u. Waarom moeten we nog steeds BPM uh, in Nederland betalen? De BPM, de, de autobelasting? Uh, ja. Ja. ja. Uh, het is een soort uh, invoerrechten. Is dat niet in strijd met een of andere uh, uh, wetgeving of regel? Wij wonen in heel uh, land. En uh, als enige land in Leeuwen, betalen we nog steeds BPM. Het, je klinkt geïrriteerd, alsof je net een hele uh, bak met Duitse BPM heeft moet, hebt moeten betalen. Uh, nou, ik wil uh, best ineens fatsoenlijke auto gaan rijden. Ah. Maar als ik moet 30, 40 procent extra bijbetalen, dat, dat ga ik niet doen. Ga ja, ik uh, die auto niet aanschaffen? Ja, dat is en Dat vind ik uh, zonde. Dat is erg dat veel, ja. ja. Tenzij ja, je een, een hele zuinige of uh, milieuvriendelijke auto koopt, hè, dan uh, schijnt het minder te zijn. Of juist helemaal niets. Uh, uh, nee, kijk, uh, wat voor auto's. Uh, rijden de Duitsers bijvoorbeeld. Dikke, dure, goede auto's. En in Nederland wordt uh, van alles uh, in geregeld omdat het uh, uh, goedkoper is. En dat is krom. Hmm. Ik zal je eerlijk vertellen, mijn Mazatje 1, één bijvoorbeeld gebruikt net zoveel brandstof als een dikke uh, Audi van tegenwoordig. Dus ik zie geen enkele reden om uh, um, uh, zoveel uh, BPM of uh, een of andere belasting uh, te betalen. Ja, is nou ja het, uh, goed. nodig. Ja, kijk belasting en is... ook. Ja? Het is. Wij wonen in Nederland. Wij wonen in een EU-land. Waarom wordt. die belasting niet in een andere land betaald? Alleen in Nederland? Ja, nou, goede vraag. Kijk, belasting betalen is nooit leuk. Maar als je dan. ja, inderdaad. bij de buurlanden kijkt. en daar moet een bepaald soort belasting niet betaald worden. dan kan dat steken, natuurlijk. Dus Ja, ik heb honderden oud naar buitenland geëxporteerd. Toen. Ja, ik kom uit Bulgarije. In de tijd dat Bulgarije nog niet lid van de EU was, betaalden mm -hmm. wij wel invoerrechten voor iedere auto die naar Bulgarije ging. En nu, en hier in Nederland, er zijn geen grenzen meer. En waarom moeten we nog steeds BPM betalen? Ja. En ook zo veel. Ja. Even voor de duidelijkheid: de mensen die dat uh, niet weten, dat is zeg maar de aankoopbelasting voor een auto. En de, ja. dat uh, verschilt nogal per, uh, per zoor, soort auto. De, bij de ene betaal je ja. inderdaad blauw aan, bij de andere is het iets minder. Maar uh, ja, inderdaad, waarom betalen we dat in Nederland? Oké, okay, nou, misschien dat er ook nog een advocaat arbeidsrecht hadden we net... maar ook nog een uh, advocaat belastingrecht luistert. Mag die even luisteren. 0800 1121. Of natuurlijk gewoon iemand die er alles vanaf weet. Hoef je, hoef je niet per se een advocaat voor te zijn. Ik, uh, ja. ik dank je wel, Johan. Dank je Graag gedaan. Oké, okay, fijne dag. Ja, ik heb het Roel? Ja, Goedemorgen. Goedemorgen, Roel. Goedemorgen. Ik heb begrepen aan het verhaal van die mevrouw over de, de, de arm van haar man. dat het een bedrijfsongeval is. Dat heb ik uit haar verhaal begrepen. Ja, die... De, de, de... En ik, ik denk dat zij. Uh, moet beginnen, wat moeten beginnen. met uh, de werkgever aansprakelijk te stellen. voor het feit dat, uh, uh, dat hij in en door de dienst. Uh, uh, uh, uh, zijn, uh, dat ongeluk heeft gekregen. Ja, nou ja, uit het verhaal blijkt niet helemaal wat voor ongeluk het is. Een uh, nou, bedrijfsongeval, zei ze? Ja. Kijk, dus dat... als dat in, in en door het werk is gebeurd, dan, moet, dan zou zij het uh, eerste moeten doen, uh, uh, de, af, die meneer, uh, om die basis te stellen. Uh, want het kan het best zijn dat er uh, nalatigheid is geweest in, uh, in de arbeidsomstandigheden. Ja. Nou, ja, dat sowieso natuurlijk. Je, je moet natuurlijk altijd kijken van wat is de aard van het ongeluk en, uh, en wie is er verantwoordelijk. Ja. Uh, en, en ik ben uiteraard geen medicus, maar uh, juridisch geschoold. Maar uh, ik uh, en, en vervolgens zal zij toch de weg moeten gaan uh, van uh, het feit wanneer er verschillen is in opvatting over de restcapaciteit van uh, de de, de, de haar man, uh, in medisch opzicht. Mm -hmm. Zal zij toch uh, de, de ja de, de de gerechtelijke weg moeten gaan en. Als hij toevallig lid is van een vakbeweging, die heeft uh, juristen die haar kunnen begeleiden. Ja, dus jij zegt van uh, een stap naar de rechter, dat uh, is, is onomkoombaar als je... Nou, als er verschil is tussen uh, ja. de behandelingsspecialist en uh, de, de, de, de, arbo, de, de arts van het UWV, dan zal er toch een uitspraak uh, moeten komen wie in dit geval uh, het, het gelijk aan zijn kant heeft. Ja, ja, maar goed, ja, goed je wilt je wil toch altijd een gang naar de rechter proberen te voorkomen natuurlijk. Ja, uiteraard je kunt beter door, door mediation of door uh, onderneming, dan uh, kunt je het oplossen. Maar nogmaals, uh, de, ik weet niet wat daar man heeft gedaan met betrekking tot dat ongeval... wat tijdens het uitvoeren van het werk is ontstaan. Uh, daar, uh, daar, daar, daar moeten ze eerst in voorzien door die werkgever... Aansprakelijk te stellen en de arbeidingsdienst laten uitzoeken wie schuld het schuldig is, uh, uh, uh, hoe dat ongeval is ontstaan. Ja, nou dat sowieso En, maar en als die mevrouw of man uh, lid is van. Uh van een vakbond, dan kan ze daar juridische, juridische bijstand voor krijgen. Ja. En als zij onvermogend is om uh, um een advocaat te betalen... dan kan zij beroep doen op, uh, op, uh, op een rechtstoevoeging uh, uh, uh, uh, van de, via, de, via de, de instelling die daarover gaat. Zeker, ja. Dan kan het inderdaad uh, tegen zeer geringe kosten... hopelijk uitgevochten worden voor de rechter. Ja. Dat, dat kan inderdaad, ja. ja. Okay. Dat zou ik oh. willen aanraden, maar... maar uh, als het uh, in en door de dienst gebeurd is door, tijdens het werk, dan ja. zou ik direct, als, als het niet gebeurd is, toch uh, die, uh, die, die werkgever aansprakelijk stellen, misschien wegens de nalatigheid, ja. maar dat moet uitgezocht worden uh, uh, met, met betrekking tot de, de vijfde Oké okay, Roel, dank je voor het bellen. Ja, en, nee. en, en, en, en dan zou ik ook zeggen dat... Uh, als dat het geval is, ja. dat je die werkgever aansprakelijk stelt voor het verschil in, uh, in, uh, in het, het, het vroegere eindsalaris en de uitkering die die man krijgt. Begrijpt okay. u? Ja, ik snap het. Oké, okay, okay. we, we, we gaan het meenemen. Oké, okay, nou. graag gedaan. Okay, en uh, die meneer die, uh, van die auto, iedere, <laughs> ieder land uh, heeft uh, in, uh, in de EU wel getreden om zijn eigen belastingsysteem uh, uh, te hebben. Ja. Dat is, dat is een, een, een, een, een recht, een recht dat, dat uh, ieder land nog uh, dat, uh, ter beschikking heeft. Ja. Aan de ene kant gelukkig en aan de andere kant is, komt het soms wat minder goed uit. Maar dat is nou de autonomie van elk aangesloten land. Ja. Bij de EU, die, die toch al steeds meer uitgehaald wordt, die eigen, die eigen autonomiteit van, van landen. Maar in ieder geval uh, behoort dat tot, uh, tot het rechtsgebied ja. van, uh, de, de, de, van de lidstaten om de oogte van de BPM te bepalen. Ja, Roel, ik ga je even onderbreken, want uh, er hangen nog meer mensen aan de lijn. Die wil ik ook nog even aan het woord laten, okay, want we zijn er okay. bijna doorheen. Maar uh, inderdaad, goed punt. Dank voor het bellen. Dat, graag gedaan, tot ziens. Oké, okay, fijne dag. Ja, dank u, hier ook. Uh, meneer Zonneveld. Ja meneer, goedenavond, of goedemorgen. Daar ben ik weer. <laughs> ja, ik word het op mijn vrouw, het verhaal van die mevrouw ook. Ik spreek ja. uit ervaring. Ik kan die mevrouw uh, adviseren, nou, ten eerste, uh, artsen die zijn geneigd, en dat hebben ze hem ook met zolijk gezegd, die zullen elkaar nooit afvallen. Nee. Dus die mevrouw die heeft weinig aan de uh, opinie van de artsen in het ziekenhuis. Echter, de arts van het bedrijfsleven, ik ben zelf, geloof ik, nou minimaal zes of zeven of acht keer. Uh, heb ik een herkundigheid gehad. Mm. Die mevrouw die kan een beroepsvatbare uh, beslissing aanvragen. En dat is een, een, een, een, een uitspraak uh, bij justitie. En daar mag je zelf helaas niet bij zijn. En dat is een, uh, een, ja, een conferentie, zou ik maar zeggen: uh, tussen rechters en uh, artsen. En die uitspraak, nou ja, daar, moet je, daar heb je maar mee te doen. En het, het, het, het gemeene is namelijk ook, en ik spreek nogmaals uit ervaring: je kan er namelijk niet, ook niet tegen in beroep gaan. Nee. En zodoende hebben ze hem ook niet ja, genaaid in, de in het verleden, zou ik maar zeggen. Oké, okay. je kunt er niet tegen in beroep gaan. Nee, maar ik, ik zou wel haar adviseren om een be be beroepsvatbare beslissing, zo heet dat, uh, gerechtelijk okay. aan te vragen. Oké. En dat kan ze doen via het bedrijfschap. Ik weet niet of de meneer uh, aangesloten is bij een, een, een, een benoemen wat qua metaal of uh, de bouw of wat ik wat. En nee, dat... dan kan ze dat uh, aanvragen. Oké, okay, ja, dat is niet bekend inderdaad. Je... Ze hoeft niks te verwachten van arts in het ziekenhuis. Ja, het kwam er een beetje in. Nou, ze zei het niet met die woorden. Ik zag ineens wel, ik was misschien een klootzak geweest... omdat ik toen de tijd vrijwillig uit de AOW gestapt ben... en dan werk gegaan ben. En na de rand liet ze me niet meer toe... terwijl ik meer operaties gehad had doen. Dus het is een heel gemeen wereldje wat dat betreft. Maar ik heb ja. alles sterktie. Ja, dat, dat zeker. En uh, nou ja, goed, juist gerekend uit ervaring. Dus, uh... Ja, een, van een beslissing, zo heet dat. Ja, oké. Okay. Meneer Zonneveld, dank u wel voor het bellen. Graag gedaan. Oké, okay, dank. 0800-1121 voor, uh, voor andere uh, aanvullende uh, dingen op deze vraag. We gaan even naar uh, Frank Sinatra. Fly me to the moon.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 Senator Fly me to the moon. Wat een heerlijke plaat om wakker te worden, is dat, uh, vind ik. Uh, als je net wakker bent geworden en eh, goedemorgen. Je luistert naar Radio 1, naar uh, Nachtzuster. Als je denkt, uh, wat klinkt Astrid gek? Astrid, die is haar stem kwijt. Dus ik, uh, ik mag weer een nachtje invallen voor haar. Uh, kaartjes die kun je nog steeds even sturen naar haar. Vind ze leuk. Gewoon kerstkaartjes, dus bedoel ik. Maar ook gewoon uh, ja, beterschapskaartjes. En uh, die mag je uh, sturen. Naar nachtsuster, waar heb ik het? Ik heb allemaal paparazzi hier door elkaar liggen. Even kijken, dat is, uh, wat was het? Omroep Max, natuurlijk. Uh, ter attentie van uh, Astrid de Jong. Postbus 518, postcode 1200 AM, Annemarie in Hilversum. En dan even een foto van jezelf erbij, vindt Astrid leuk. En een retouradres, dan krijg je, krijg je misschien wel een kaartje terug uh, van Astrid. Jenny, goedemorgen. Jenny? Hallo. Hallo. Ja? En goedemorgen, Jenny? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een vraag op de valreep. Op de valreep? Ja. Ja. En het is van wat Nostradamus over vandaag te zeggen had. <laughs> ja, had hij een mening over die uh, Maya-kalender? Ja, want we, hoorden, uh, we hebben nooit zoveel van de Mayas gehoord. Uh, als er een voorspelling was, maar het ging altijd over Nostradamus. Ja. Aan het begin van deze eeuw hebben er ze, hebben mensen zelfs een, uh, boekwerken uitgegeven en verklaringen. Want je moet die quatrainen kunnen, kunnen verklaren. Ja. Nou, zo slim ben ik niet, dus het boek blijft in de kast. <laughs> maar ik zou willen weten of hij hier ook wat over gezegd heeft. Hij heeft. Alle andere grote rampen heeft hij voorspeld. Ja. Nou, als iemand dat weet, 0801121. Maar dat boek heb je wel eens gelezen, Jenny? Ik heb een boek in de kast van Nostradamus. Oké. Okay. En was je, da was je daardoor ik geraakt? Het was je daardoor geraakt? Was het iets wat je aansprak? Nee, het, ik heb het gekocht. En vervolgens mijn naam erin gestempeld en nooit gelezen. Oké. Okay. Ja, ja, het lijkt wel een modegril eigenlijk, hè? Dat, uh, of tenminste, dat, dat destijds was Nostradamus inderdaad... Uh, was, was inderdaad... Nee, die andere modegril, daar ben ik mee in de boot gegaan. <laughs> Die 50 grijze. Uh, oh, oh, dat boek. 50, gereis. Oh, dat boek. grijze. Oh, heb je dat gekocht? Ja, in, uh, er, werd, er werd overal op e-mail en zo gezegd: van... Goh, heb je al 25 grijze reis? Het is zo mooi. En ik was in Frankrijk op, op vakantie en daar laatste zijn in Spanje en in Italië. Ik dacht, ja, dat moet ik hebben. Hmm. Dus ik naar de boekhandel hadden dus ze een aanbieding, drie, drie van die boeken voor 40 euro. Ja. Yeah. Ja, aanschaffen, hè. <laughs> Thuis is het gewoon porno. <laughs> en dat had je niet verwacht. Ja, maar laten we, nee. laten we eventjes weer terug naar Nostradamus gaan. Ja, de, tegenwoordig ja. gaat het dus over, over de Maya-kalender, die schijnt vandaag af te lopen. Ja. Stel nu dat het echt de laatste dag is, Jenny. Nee, het is niet de laatste dag. Kijk, ik kom zelf uit Zuid-Amerika. Ja. En waar die Maya's hebben gewoond, daar is het gewoon onbewoond op het ogenblik. Die waren aan het bouwen en weet ik veel wat. En toen kwamen die Spanjolen. En die hebben ze gewoon eruit uh, geraamd. Mm. En die hebben ze zich verspreid and tussen andere culturen. Uh, maar ze hebben meegenomen wat ze mee konden nemen. En ja, het enige wat ze nog op het laatste nippertje mee konden nemen. dat was de agenda waar de kalender in stond. Ja, die verdomde kalender. En daar horen, horen we nu iedereen over. Ja. Daar mochten ze niet mee doorgaan toen ze dan in het andere dorp kwamen. Die zeiden van, dan met die, met die gekke ga je hier niet bezighouden. Nee. En nu zijn, is, is iedereen is in de, in de waar. Ja, nou ja, het is iets wat natuurlijk, zo'n datum die stond al een tijd vast. Dus het is iets wat, dat zagen we al aankomen. Dus ieder, dat, al die mensen die daarvan wisten, dat heeft zich opgestapeld. En vandaag komt dan alles bij elkaar. Iedereen heeft het erover vandaag. Je, zeg je zoiets ja, van, nou jongens, het laat, laat het rusten... of zeg je van, nou, ik vind het ook wel stiekem leuk... om er een keer over na te denken, dat het de laatste we dag is. Laat het rusten. Ja? Want we, we willen gewoon alle geloven en alle... Ja, de Maya hadden dus ook een geloof. Voor alle geloof moeten wij van alles weten. Ja. Uh, misschien zijn die mensen aan Maas naar een ander geloof overgestapt. Grote kans. En hebben ja. ze die Maya een... Uh, hobby hebben ze aan de kant geschoven. Ja. Maar ze zijn verdreven uit hun gebied. Het zijn, het zijn nu alleen maar ruïnes, want die zijn nooit afgekomen. Ja, maar goed, die kalender, daar, daar hebben we het nu de hele tijd over, dat is... Ja, die kalender, dat, ja. is, dat is gewoon een agenda waarin ze dingen opschreven. <laughs> ja. Bij elk nummertje. Ja. En later gaven ze het uit op bananenbladeren. Ja. Maar inderdaad, even terug naar waar je begon. Nostradamus, uh, daar horen we niets meer over. Nou, weet je wat? We gaan gewoon snel even kijken of er nog mensen zijn die daar wat over te zeggen hebben. Ja, want ik zou het wel willen weten. Ik vertrouw meer op, op Nostradamus. Ik heb al een taart gebakken. Een taart gebakken? Geïnfecteerd door Astrid. Oké. Okay. Om, om het straks te vieren, dat het er uh, niet doorgaat. Oké, okay, nou heel goed. Nou, ik hoop dat we hem uh, nog kunnen aansnijden vandaag. Het zal wel lukken. Ja. Ik bedoel, uh... en ik wens Astrid heel veel beterschap. Moet ze maar een gembertaart uh, gember maken? Een gembertaart? Oké, okay. nou als ik er spreek. Uh... Misschien luistert ze stiekem. Nou, waarschijnlijk wel. denk het wel. Is maar zo goed. Ze kan niet bellen, hè? want ja, geen stem. Nee, daarom. Oké, okay. nou Jenny, dank je wel. Ik wacht op aan. Oké. Okay. Dag Jenny. Okay. Ja, 0800-1121. Snel even bellen als u weet uh, ja, wat, uh, wat Nostradamus uh, over uh, vandaag te zeggen had. Of hij er überhaupt iets uh, over te zeggen had. Um, we gaan even naar, uh, naar Dick. Hallo. Goedemorgen, Dick. Goedemorgen. Uh, Dick uit Zeist. Uh, even ja, het hele gedoe met de Maya gebeuren. Ja. Um, um, ja, ik ben uh, gelovig een uh, lijntje recht omhoog, noem ik het altijd maar. Ja. Yeah. Uh, maar ik heb wel een uh, ge ja, opleiding gehad en, uh, daarin. En uh, ten eerste, uh, ik zit even te denken aan, van de week zag ik even op uh, man bij het hond, geloof ik. Uh, die, die meneer die uh, op de Veluwe een onderzeer uh, had klaarstaan uh, voor het einde van de wereld. Mm. En uh, nou ja, God heeft met zijn regenboog uh, beloofd uh, nooit meer de zonvloed. Dus dat is tegenstrijdig. En uh, ja, ten tweede... Uh, ja, dat ben ik nu even kwijt, maar in ieder geval... Uh, uh, het, God bepaalt zelf uh, wanneer, uh, wanneer hij terugkomt op aarde. En dat is heel wat anders dan uh, het einde van de aarde. Ja. Nou ja, ik, ik denk dat iedereen dat uh, ja, voor zichzelf beslist. Uh, uh, ja. Ja. Wat hij denkt, hij of zij denkt. en uh, uh... ja, De Maya's hadden daar hun eigen opvatting over in ieder geval. Ja, precies. Maar goed, uh, als je de Bijbel een beetje volgt... dan uh, komt Jezus uh, terug naar uh, Jeruzalem en uh, lopen wij ons uh, moeilijk te maken over de Maya's. Ja. Nou ja, goed. We gaan, het, uh, okay. we gaan het zien vandaag. Eerst goed. Oké. Okay. Okay. Dag. Dag. Meneer uh, Clodida. Clotida. Clotida, ja, Clotida. Dat... Ja, ik, uh, ja, hoi. Er um, uh, werd gezegd van, uh, dat er, uh, dat er dat vannacht om twaalf uur de wereld zou vergaan, hè? Ja. Ja, er werd een tijdstip van, van elf over twaalf genoemd. Of dat uh, over, uh, het middaguur was of het avonduur, weet ik niet. Maar nou ja, we zijn er nog in ieder geval. Nu nog wel. Ja, want, vle want vleden jaar werd er ook gezegd van, uh, dat de wereld vergaat. En uh, nu weer. En ik ben er nog steeds. Ja, toen hadden ze een rekenfoutje en... gemaakt volgens mij, hè? Ja, rekenfoutje. <laughs> maar ik, ik heb wel de Bijbel gelezen. Ja. En daar staat niet in vermeld welke datum de wereld vergaat. Nee, nou ja, volgens mij staat, staat er überhaupt een einddatum in, volgens mij niet. Nee, er staat nee. geen einddatum in. En de massias heeft toch niet vermeld wanneer die gaat komen. En zodra die komt, dan is het, dan is het pas het eind van de wereld. Ja. Dus uh, ik begrijp ja, niet waar deze hele drukte vandaan komt. Ja, maar, nou ja het, het, het is iets wat natuurlijk waar we het net over hadden. Het is iets wat, wat, wat ieder voor zichzelf uh, uh, ja, in zijn gedachten heeft. Van, van: Komt er überhaupt een einde? En wanneer komt het einde? Ja, ja, nou, dat, dat, daar staat geen datum op vast. Ja. Of op welke, welke datum, uh, het eind van, van de wereld, uh, dat wordt gewoon bedacht door de mens zelf. Hm. Heb, je, heb, je, heb je er zelf een idee over? Want uh, je bent katholiek of zo? Nee, nee, ik ben uh, zevende-dagsadventist. Oké. Oh, okay. En, uh, nou ja, goed, en, en, uh, wij hebben wel eens boeken over de, de, de, de grote strijd... En uh, daar staat ook geen uh, datum in vermeld wanneer de man gaat komen. Of wanneer de Messias komt. Maar en dat, dat, dat vind jij dan ook? Of heb je er wel eens met die gedachten gewild? Nou, misschien het zou... Want soms, sommige wetenschappers die denken ook... van ja, dat er komt een moment dat de aarde natuurlijk verpletterd wordt door een meteoriet. Ja, nou ja, goed. Weet je, ik bedoel, kijk... Uh... De mens die kan, die kan op, op zo'n datum gewoon, uh, ja, niemand kan het gewoon uh, voorspellen. Nee. Ik bedoel, of je nou waar zegt ze bent of wat dan ook. Maar uh, niemand kan bes uh, beslissen en, uh, en, en zeggen van uh, wanneer er een uh, wereldramp komt of wanneer het einde van de wereld komt. Nee. Nou ja, ik, het is ook maar goed dat we dat niet kunnen voorspellen, toch? Nee, nou, dat, dat is maar goed ook. Maar, maar wel dat er iemand vandaag heeft gezegd dat de wereld vergaat. Ja. Oké. Okay. Dank je wel voor het bellen. Oké. Okay, je bent de laatste gedaan. beller. Oké, okay, nou, ik zou zeggen, je, je hebt het leuk gedaan. Ik heb even naar je geluisterd. En, uh, nou, doe, Astrid, doe de lieve Astrid maar de groeten. Dat zal ik doen. Okay. Nou, doe dat. Oké. Okay. Okay. Dank voor het bellen. Dag. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Ja, we zijn aan het einde gekomen van, van Nachtzuster uh, uh, voor vandaag. We zijn er allemaal nog. We hopen dat we deze dag uh, heel hard doorstaan... en dat we de rest van de dagen natuurlijk ook uh, goed doorkomen. Ik uh, dank Martijn, die zat vandaag aan de telefoon... en Tim achter de knoppen. En ik zal nog één keer even heel snel het adres noemen... waar je je kerstkaartje voor Astrid naartoe kunt sturen. Ze heeft een, uh, een koudje gevat, of in ieder geval is haar stem kwijt. Dus uh, volgende week is ze hier waarschijnlijk gewoon weer. Waarschijnlijk wel zit ze nu gewoon lekker aan de pillen. Um, dat adres waar je dat naartoe kunt sturen is Omroep Max. Ter attentie van Astrid de Jong. Postbus 518. En de postcode is 1200 AM Annemarie in Hilversum. Ik vond het fijn dat ik hier uh, een, uh, een nachtje mocht invallen. Uh, hopelijk volgende week dus Astrid weer. En uh, ja, veel plezier met uh, Bert van Sloten. Die doet vandaag het, uh, het Radio 1 Journaal. Een hele fijne dag.